Staatssecretaris Van den Burg gaat dinsdag naar Tebergen... waar tegen de wil van de gemeente een asielzoekerscentrum in een hotel gevestigd wordt. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Van den Burg zal tijdens een openbare raadsvergadering... een toelichting geven op het besluit van het kabinet. Veel inwoners zijn verontrust over de komst van 150 tot 300 asielzoekers... in het voormalig hotel in Albergen. De gemeente is boos dat het kabinet het besluit heeft doorgedrukt. In de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker tien doden gevallen... bij een aanslag op een hotel. Dat zeggen de politie en ooggetuigen. De aanslag is opgeëist door terreurgroep Al-Shabaab. Buiten het hotel waren zeker twee explosies te horen... waarna de terroristen het gebouw binnenvielen. Daar ontstond een vuurgevecht met de politie. In Mexico is een oud-hoofdaanklager opgepakt. Hij zou het onderzoek naar de verdwijning van 43 studenten hebben tegengewerkt... De studenten verdwenen in 2014 uit de stad Iguala. Van drie mensen werden later stoffelijke resten gevonden. De studenten zouden zijn ontvoerd door politiemensen in opdracht van een criminele organisatie. Ruim een kwart miljoen bezoekers hebben gisteren in Utrecht gekeken naar de start van de Vuelta, zegt de organisatie. Bij de ploegentijdrit stond het publiek soms rijen dik. Jumbo Visma won, Robert Gesink start vandaag in de bos in de rode leiderstrui.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? In Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 Als je me zoekt, mijn lief, kijk dan maar naar de lucht. Kijk dan maar naar de zee, dan ben ik altijd mee. Maar, maar laat, me me laat me los, laat me los op een dag. Laat me los. Ik wou slapen, want ik had je graag verteld. En daar hield je me vast in je arm Dan naar de zee Dan zing ik altijd mee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 Da vodka bikita, wat va ik. Zij tulle praat de mietse Amerikaan. Vrouwen zappen lopen onder de maan. maar daarheen en Head now They tell me that I'm crazy Lost my mind It doesn't really Matter what they call me Cause people Call me crazy all the time they make me... And Charlie doesn't Worry in the morning mind. Sometimes I think that he's just out to get me. He can never seem to look me in the eye. Even after plastic surgery, so go on and squeal at the FBI. We can make a deal. Make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 Dagen zwart Je bent niet alleen. Nee, nooit meer. Alleen. Ja, Ja Oh Vrij kan weer bewegen Dus het is beter dat ik ga Nu ik weet waar ik sta Het is beter dat ik ga We passen niet meer bij elkaar Het is beter dat ik ga Naar een rustige plek en ik sta